Maar ook de VS heeft al meer dan 400 gevallen. Het weer, het is bewolkt. In het zuidoosten regent het nog af en toe. Langs de kust blijft het droog en daar breekt soms de zon door. Het wordt een graad of 12 vandaag. Morgen vrij zonnig en droog en dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Dennis Mooi van de ANWB. Door een aanhouding van de politie op de A20 bij Rotterdam richting Gouda... staat er bij knooppunt plein nu drie kilometer file. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook en dat kost je tien minuten extra. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort. Een gediplomeerd optician en contactlenspecialist is voor u de zorg voor uw ogen.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 Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Ja, ja, ja, ja, ja, is wel waar. Goedemorgen Zandvoort. Ja. En we zijn binnen. Ja, we zijn weer binnen. Uh, de microfoons doen het en de boksen mogen uit. Kasper, één, dankjewel. Dankjewel. Wij zitten weer in uh, Hotel Hoogland voor Goedemorgen Zandvoort. Het is vandaag 30 april. Uh, de techniek, al genoemd Kasper Gunsen. En uh, Kordraaier komt kijken, want die uh, gaat volgende week weer meedraaien... in het team van uh, Goedemorgen Zandvoort.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 Uh, naast mij zit iedereen. Goedemorgen. Goedemorgen, ben Zonneveld. Ja, heel anders als uh, afgelopen woensdag. Ja, toen was ik helemaal oranje. Hè, dat is waar. <laughs> en koud. En <laughs> koud. Nee, ik had het zeker niet koud. Okay. Nee, daar had ik voorzorgmaatregelen voor genomen. Waar gaan we het allemaal over hebben? Irene? We gaan het over hebben. We gaan het hebben over, nou, bij ons is al Albert Rechter Schot, uh, directeur van Pluspunt. Uh, en daar gaan we praten over het maandelijks gesprek. Wat uh, er allemaal gaat gebeuren en wat er te verwachten staat. Uh, ook uh, zit uh, bij ons. Uh, Noortje, Noortje Olimullen, die, die komt even vertellen over, of, het podium. Het, over het podium, over het museum. Ja. 4 mei, viering, daar gaan we het over. Marina Wassena. Uh, dode herdenking.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 Ja, iedereen weet onder andere waar het museum is. Nou, we treffen nog steeds mensen ja? die het niet heet. Oké, okay, nou, uh, achter het raadhuis zou ik zeggen. En ja. dat heet dan ook uh, Zwaarder dat nummer 1. Ik wens jullie morgen heel veel plezier. Ja, gaat u wel. En doe ze de groeten. Ja, dank dankjewel. Voor je en dan dankjewel en wel dat ik in mocht breken. Ja, ja Iemand die zo, komt, ja. Komt, die zo hard komt aan fiets kunnen we niet weigeren ja, het <laughs> okay, Albert uh, uh, Rechterspot heeft een paar uh, minuten van zijn tijd afgestaan... Uh, in het uh, maandelijk gesprek wat we met jullie voeren. En dat gaat gaat dan over allerlei activiteiten in, uh, in Ooksant, voor Pluspunt. En uh, zijn er nog meer namen, Albert? Ja. <laughs> oh, we kunnen van alles verzinnen hoor. Kunnen we van. nou niet eindelijk een overkoepelende naam, het stekkie, aannemen? Nou, er zijn wel mensen die dat nog steeds zullen zeggen. Ja. Die zeggen nog steeds het stekkie.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 Dus daar leggen we dan niet zo heel erg de nadruk op het merk ofzo. Afgelopen dinsdag was het lintjesregen namens de Koning. En jullie hebben je eigen lintjesregen. Vertel daar eens wat over. De Koning gaf er hier drie weg in Zandvoort. We hadden er ruim 20. En dat zijn vrijwilligers die vijf jaar, tien jaar, vijftien jaar... En deze keer hadden we ook twee vrijwilligers die twintig jaar alle actief zijn voor ons.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 Zetten voor een goede zaak. Ja, jullie hebben ongeveer de grootste vrijwilligersclub van Zandvoort, als ik het goed bekijk. Ik weet dat niet. Ik heb het nooit verteld. <laughs> het, is ook, het is ook maar. Ik weet wel dat bijvoorbeeld uh, Amie er iets van 150 uh, vrijwilligers heeft. En natuurlijk al die verenigingen waar allerlei mensen actief in zijn. daar zitten ook heel ja. veel mensen hoor. die het een en tanden doen. Sport, maar ook allerlei andere culturele verenigingen. Het museum heeft er. He, er zijn heel veel mensen actief. Ja. En wij bemoeien ons dan eigenlijk alleen maar voor, voor onze 206. Want dat hebben we wel. Ja, we hebben er 206 op dit moment. Al die uh, 206 mensen zetten zich in uh, voor de gemeenschap van Zandvoort. Ja. Um, jullie hebben daar wel een guideline bij met allerlei dingen die uh, door jullie geregisseerd worden. Hè? Ik ja. zie daar de Belbus liggen. En die gaat tegenwoordig ook uh, rijden. Ja, maandag. maandag gaat het beginnen om, uh, om een, een tijd uit te proberen of dat <coughs> gaat werken.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 dat mensen dan daar. Ja, we kunnen alleen in de Belbus geen rolstoelen vervoeren. Nee. Dat, is het, uh, okay. dat is wel het nee, probleem. Nee. Dat gaat niet. Dus je kunt wel naar het dorp ergens afspreken, maar vervoer van een rolstoel, niet. dat hebben we ook nog niet. Ook niet de... als die opgeklapt kan worden, dat je naar beneden ja. komt. Ja, dat wordt dan nog steeds lastig hoor. Ik denk okay. dat je dan de chauffeur opzadelt met een probleem. Uh, <laughs> ja. wat je eigenlijk <laughs> niet moet willen, denk ik. Er zit iemand met ervaring hier aan tafel. Ja. <laughs> nee, nou ja, goed. Voor de duidelijkheid is dat belangrijk, denk ik.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 Geheel van te maken en dat hangen we bij ons in het gebouw ook. Oh, dat is heel bijzonder. Ja, en dan uh, proberen we om allerlei verschillende stijlen en ideeën en zo allemaal mooi naast elkaar te hangen en nou, dan uh, in een groot tableau. 150 schilderijtjes. Maar nou, dat nou... zijn, zijn uh, wat zullen het zijn? 20 bij 20 uh, ja. zal het zijn, ja. maar dan, maar dan uh, toch. Hoe breng je daar structuur in? Uh, mogen mensen zo naar binnenlanden? <laughs> uh, ik kom schilderen. Daar hebben we Jolanda Meijer voor die dat, oh. die dat soort dingen uh, okay. uh, uh, in goede banen gaat leiden. Ja, wanneer kan ik komen Aan, schilderen? U kunt donderdagmiddag 12 mei van 2 tot 4. André is gratis, een kopje koffie krijgt u de, uh, bij cadeau. Nou. Is dat uh, uh, 150 euro?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 Het gaat, vooral, het gaat niet om de hoge kwaliteit van het gezang. Je moet niet aan kantaten of aan dat soort is Gewoon gezellig met elkaar zingen. Ja. En uh, ja, contacten zingen. maken. En, uh, ja. dus het wordt ongeveer het grootste koor van Zand wordt wat de 20 mei... Ik weet, uh, ik weet het niet. Ik, weet ik, hoop het, ik, hoop het. ik hoop het. We kunnen heel wat mensen Leuk. bij ons hebben. Ja, we in. kunnen het wegleggen bij En dat uh, is ook allemaal in Noord? Hè? Het is allemaal in Noord. Okay. In, ook in Pluspunt. En pluspunt Welke pluspunt, naam moet ik ook, ook waar we, in de in in in in als je richt. Richting, uh, richting Foma gaat en je parkeert daar je auto. <laughs> ja. Dan ben je op het juiste moment. Ja, Volgens mij mooie zie je Bennett. de wensboom dan. Uh, of niet? Die hangt nee, die in de hal niet, of niet? Die staat in de hal. Dan als je binnenkomt zie je hem. Ja. Ja. Dus als je een keer bloed moet prikken. Kun je er ook gewoon rustig uh, een kaartje invullen. Ja. Um, dan hebben we nog op 6 mei. Uh, een kinderdisco. Dat is volgende week. <kacht> volgende Vrijdag. week. Hè? Ja. Dat is voor kinderen van 8 tot 12. Het thema is lente. Dus uh, kinderen zijn van harte welkom. En uh, kunnen.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 Ze kunnen dat ook op de site zien, hè? Ja, dus, ik zit even te zoeken waar ik het heb. Maar, maar tussen, voor... tussen al, al de folders. Uh... <laughs> ik heb een heel veel folders ja, Maar het is geloven. wel grappig, want het, het, dat kinderdisco is een beetje uit, uh, uitgeraakt. Wel dat toch vroeger. Nee, nou, inmiddels weer niet, hoor. We het hebben is, tegenwoordig meer dan het 100 was kinderen. Dat is altijd zo leuk. Ik weet dat mijn zoon daar ook naartoe ging en die vond dat fantastisch. Ja. Maar de heel... laatste tijd krijgen we meer dan 100 kinderen per keer binnen. Ja. Dus leuk. Het, het komt weer helemaal in. Het is, de, goed. Het helemaal het is goed voor mee. zich. want ze, je, ja, ze, ja. ze bewegen en, uh... Roy van Buringen die straks komt, die, uh, die, die bemoeit zich ook. Oké, okay, nou, dan gaan wij we we even, even er vragen. <laughs> wat aan hem ook. Oké. Okay. Uh, het hebben laatste nog... wat ik heb ja? is dat we op, we hebben, nog, we hebben wel eens vragen over kunnen we ook komen eten. Op maandag en donderdagavond hebben we dat en op de donderdag is het nog een beperkt plek. Dus als mensen mee willen van hoe laat tot laat is. Dat is vanaf kwart over vijf. Welkom en het eten wordt opgediend om half zes. Oké. Okay. Dan hoeven ze zelf niet aan mee te werken aan het, aan het klaarmaken? Dat, nee, dat, nee dat, wordt, dat wordt gedaan door mensen van Nieuw Unicum en het RIBW onder leiding van een deskundige. Oh, okay. En dan uh, worden vrijwilligers serveren het uit. En uh, mensen uit Zandvoort kunnen komen mee eten. Nou, uh, heb een een je nou eenzaam bent? Of gewoon eens een keer weer langs voor de gezelligheid? Kan je nou, kan maandag en uh, donderdag, maar je hebt toch dinsdag ook nog open eettafel. Ja, maar dat is tussen de middag. En dat, okay. dat, niet, dat, dat wordt niet gekocht. Daar is ook altijd plek. Okay. Dus daar daar, uh, dan bestellen we gewoon bij, bij de slager uh, een examant. <lacht> dus dat is geen probleem. <lacht> Oké, okay, nou voor iedereen die uh, uh, met deze activiteiten mee wil doen. Die kan uh, kijken bij... Uh... Ook zandvoort. Uh, noem pluspunt, noem het gebouw maar op. ja uh, Loop naar binnen en uh, vraag uh, wat het te doen is. En daar krijg je het allemaal te ja. horen. En er staat ook heel veel op bij ons op de website. En we hebben een Facebookpagina. Er staat van alles ja, op. Ja, er aan. zijn natuurlijk Welk mensen dat, die dat uh, niet zo goed doen. Op, uh, nee dus Die, op, op, op die kunnen gewoon lekker binnenlopen Die kunnen gewoon naar binnen. Lopen. Kunnen we gewoon lekker ja, naar binnen komen. En, uh, of even bellen. Dat kan allemaal. Ik zal. Uh, is het telefoonnummer? Is dat het uh, telefoonnummer 5740330? Is ja, dat jullie telefoonnummer? Klopt. Dat is ons telefoonnummer. Nog één keer 57.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 En het kleine comité, dat zijn een stuk of vijf, zes mensen. Ja, jullie zijn eigenlijk het organiserende comité. En ja. het grote comité die je nodig hebt voor uh, beveiliging, begeleiding. Dat zijn politie enzovoort. Die protocollen liggen eigenlijk al vast natuurlijk. Die liggen hè, die, er al. En dat is de vlagprotocollen zo. Die elke dag, elke jaar weer moeten. Want ieder jaar, <truhij> dan hangt die vlag om half, om morgens. Al half stok in plaats van zes uur avonds. Ja... Soms is het ook wel een beetje force majeur, want dan ga je de hele dag weg. Ja. En dan denk je, nou ja, hup, hè, dan Vrijf doen we dat er maar, maar, <laughs> maar ja. goed. Ja, dus ik denk dat het een beetje in, in, uh, in goeierigheid gebeurt, want er zijn natuurlijk wel weinig mensen die, uh, die het officiële vlaggenprotocol kennen. En ja, dat is dan eenmaal zo, maar ja. beter dan zo als niet. Ja, ja. Maar het stond heel goed in de Zandvoortse Corant hoor, dit jaar, heel programma, ja, nou ja. van 4 mei en zo. Ja.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 Dan um, mogen we een kopje koffie gaan drinken in het uh, Bouwens okay. En dan is er ook kosheren cake en uh, gewone okay, ja. cake. Oh, worden weer netjes afgesloten en dan gaan we naar... Uh, en dan gaan we naar zavond. huis. Ja, maar s'avonds is het om 7 uur in, in de, de, de Postanse kerk. Ja, en daar hangt dan ook de vlag halfstok keurig elk jaar weer. En daar uh, beginnen we echt om zeven uur met Strak. welkom. Ja, en nou ja, dan is er...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 Dat, dat, dat, dat is ooit een keer verteld aan die kinderen. Dat kan ja, op, niet anders toch? Zou dan niet alle scholen daarmee bezig, kijk, bezig kijk, zijn? Kijk, Toevallig zijn deze scholen die een, een, een monument geadopteerd hebben. zijn daarmee bezig. Ja. En wat, wat Marine Was nou ook zegt.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 En dat ging in de houding staan. En dat blijf je toch bij. Ja. En dan hoef je dat niet zo te doen. Maar wel aandacht aan geven. Ja, en vandaar misschien de actie om twee minuten je telefoon uit te zetten. Die ja. nu opzet ja. wordt. Ja, ik vind het een super mooi uh, actie. Dan, ja. dan, dan Zeker. zet je in ieder geval een aantal jongeren weer even aan denken denken. Waarom moet ik dat ja. nou uitzetten? En dan ja. gaan ze op ja. zoeken hoe dat ja. zit. Ja. Maar ja, jongere mensen weten veel dingen niet. Ja. Op de straat vraag je wat is hemelvaart? Dat ja. weten ze dus ook niet. Vrije dag. Ja, ja vrije ja. dag. Ja, precies. Dus ja, dat is zo. Dat is, dat is gewoon ja, zo. Nee, maar ja, maar dat is gewoon zo. En vroeger werd het er gestampt op school. En ja. Dan wist je ook waarom het was. Maar goed, uh, 5 mei. Uh, alle vieringen en uh, bijeenkomsten zijn bekend. Twaalf uur bij de metgestaande bij het Joods Monument. 4 mei was het dan. 4 mei, neem ik wel. Uh, twaalf uur bij het monument. Om 7 uur in de protestantse kerk aan het kerkplein. Vandaar wordt de uh, stille mars acht. half acht naar het uh, monument. Op de rotonde in Noord. En uh, ja, daar uh, wordt de kanslegging gedaan Dan is dus het einde. Ja. En nogmaals, en als iedereen... er mensen zijn die dus iemand willen meenemen met ja. een auto, bellen Gaan met Minken Molenaar. Van de Meulen. Pardon. Van de Meulen. <laughs> Meulen. Minken, sorry. <laughs> en dan, uh, dan wordt het door haar geregeld. En uh, chauffeurs en mensen die mee willen rijden, meld je aan. Ja. ja. Nou, fijn. Marina was wel. Ontzettend bedankt voor je ja. komst en de uitleg. Graag gedaan. Dank je wel. Tot de volgende keer. Nog.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 het, het, ziet er, ik, het ziet er wel redelijk uit. Het gaat ja. er goed komen. Dus ja, dan nou hebben we begint we in ieder geval dat om één uur. Dus, en dan elk uur één keer. Dus maar ik waar denk waar dat het, het? Uh, gasartsplein ook. Okay. Alles is dus uh, ze kunnen ze zich daar melden? Ja.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 en uh, dat wordt Grote barbecue ja. 5 mei festival mm -hmm. ja, Ook heel erg leuk er zijn allerlei, We hebben allerlei leuke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 Tot, ja. Hoe laat speelt u muziek? Tot, uh, 7 uur. tot 7 uur. Ja, dus dan tijdens dan... de barbecue is er gewoon nog gezellige muziek. Ja, tijdens de barbecue is er leuk gezellige muziek. En dan gaan we na zeven nog heel veel door met de achtergrondmuziek. Omdat de barbecue natuurlijk niet op 7 uur is afgelopen. Maar dan gaat het langzaam uh, de avond in. En dan, uh, ja, nou niet beginnen. Ik denk langzaam aftaaien. <laughs> na nou, 7 uur is nee, toch vroeg? Nee, nee, 7 uur is vroeg. Maar we hebben wel gekozen om uh, niet... Uh,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 Talkin' van